Schurkenstaten. Vaak waar reeds, lang, de mensenrechten en internationale verdragen opzij zijn gezet. Richt zich sociale zuivering, specifiek op groepen die door het militair en industrieel complex en hun investeerders economisch als ongewenst worden bestempeld. Zuiver uit economische. In hun berekening. De groepen wegwerpt mensen als de onderklasse van de samenleving, maar ook de middenklasse hieronder te rekenen. Te vernoemen, de bejaarden, de gehandicapten, zieken, verslaafden. Die lopen ernstig gevaar omdat deze groepen geld kosten, omdat dit geld beter ingezet kan worden in het leger zelfs hun pensioenen.